gaat wel door met zijn opdracht om het technisch beleid bij Ajax te hervormen. Het weer vannacht kans op mist, het koelt af tot een graad of drie. Overdag eerst nog vrij zonnig, later bewolking. Het wordt acht graden op de Wadden en zestien graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond en hartelijk welkom. Ik neem u eerst maar eens even mee naar de kapel. Uh, die staat in Waterloo, België. En in die kapel worden de finalisten van het Koningin Elisabeth Concours... dat is een van de allerzwaarste concoursen ter wereld voor muziek... een week lang opgesloten als in een gevangenis. Hermetisch afgesloten van de wereld. La Chapelle. Dat is natuurlijk eigenlijk een plek om te bidden. Een wonderlijke plaats om twaalf pianisten te verzamelen... die in feite keihard concurrenten van elkaar zijn. Er zijn maar heel weinig mensen die weten hoe het er daarin die Chapelle aan toe gaat. Mijn gast is een ingewijde. Misschien moet je wel zeggen, een gewijde. Hij won de derde prijs. Morgen gaat een andere competitie van start... het Frans Liszt internationale pianoconcours. Ook zeer zwaar en internationaal vermaard. Um, maar gaat het alleen maar over Frans Liszt, De hoge priester van de 19e eeuwse muziek. Popster ook. De gravinnen dongen naar zijn hand. Een complexe figuur. Meestal teruggebracht tot een karikatuur van zichzelf... Maar in een van zijn brieven heeft liefst over zichzelf gezegd. Ik kreeg de naam een comediant te zijn, omdat ik geen comedie kon spelen en mij niet anders voordeed dan ik was. Namelijk een enthousiast kind, een gevoelig kunstenaar en een streng gelovig mens. Dat is drie in één. Zou ik vannacht misschien ook niet één, maar drie gasten bij de open haard ontvangen? Ik heb in ieder geval maar één berichtje op de voicemail.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 Aan hen kan ik zeggen dat morgenochtend... dit hele gesprek ook op onze website te vinden is. casaluna.ncrv.nl. En voor wie nu echt niet langer kan wachten... is hier het antwoord van Hannes Minnaar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wanneer werd jij muzikus? Wanneer besloot je dat te doen? Uh, nou, toen ik een jaar of dertien was... toen kreeg ik een, een andere pianoleraar. Omdat, uh, omdat mijn, mijn, mijn pianoleraar daarvoor... Eigenlijk geen weg meer met mij wist. Nee, waarom niet? En, hoe, hoe merkte je dat? Die, die was niet gewend aan mensen die... Uh, die <laughs> echt konden piano spelen. <laughs> die, die, die, er zo, uh, die er zo dol op waren. Oh, je was te goed geworden voor hem. Daar ja, kon je niks meer leren. Ja, de, zo zei hij het zelf, geloof ik. Maar wat had jij zelf dan tegen hem gezegd? Je moet toch ook iets in gesprek begonnen zijn? Of, of begon hij dat? Nou, gesprek? hij... Hij, uh, hij merkte al vrij snel dat ik een beetje anders was dan zijn andere leerlingen. Dus dat zei hij ook direct na een paar lessen. Ja. En uh, nou, toen uh, is hij voor me op zoek gegaan naar een andere pianoleraar... want ik had niet zoveel kennis in dat uh, circuit. En toen ik bij die man kwam, die, die, die liet mij echt studeren. Toen moest ik er een stuk uit het hoofd leren. Wie was, was dat? Dat was Marien van Nieuwkerken. En uh, ik, heb, uh, ik heb zes jaar les van die man gehad... Tot, uh, totdat ik naar het conservatorium ging. Maar toen moest ik een stuk uit het hoofd leren... en ja, toen ik daar een beetje over mopperde toen zei hij zoiets van, uh, ja, maar je wilt toch pianist worden... En toen dacht ik: wil ik eigenlijk pianist worden? Toen dacht ik: ja, dat wil ik inderdaad. Ja, 13 jaar dus. Ja. ja. En um, begreep je toen ook al meteen wat dat inhield, dat je pianist wilde worden? Of is dat pas in de loop van die tien jaar, die, die ruim tien jaar? Nee, ik kom eigenlijk helemaal niet uit zo'n heel muzikale achtergrond. Dus uh, er waren geen muzici in de familie en ik ging ook niet... Uh, nou, ik kende geen muzici, dus ik wist inderdaad dat ik pianist wilde worden... maar wat dat precies was, <laughs> ja, <laughs> daar ben ik inmiddels een beetje achter. Ja? Het valt niet tegen, okay. maar um, <laughs> het, nee, ik wist niet waaraan ik begon. De blijde boodschap. Maar zijn er dan daarna nog momenten... dat je eigenlijk die beslissing opnieuw moet nemen? Ja, tuurlijk. En wat zijn dat dan voor momenten? Wanneer komen die dan? Nou, op, de, op de middelbare school was ik een heel brave leerling. Deed ik altijd, nou ja, nou, de eerste paar jaar in ieder geval braaf naar huiswerk. En daarna speelde ik een beetje piano. En toen ik naar het conservatorium ging, toen, uh, toen moest dat toch uh, ja, een beetje anders. Toen moest ik echt uren per dag studeren. En. Uh, schrok je. De, toen, toen, toen, toen kwam ik ook een heleboel andere mensen tegen die, uh, ja, die heel erg goed waren. En uh, toen dacht ik. Toen begon ik me toch af en toe wel af te vragen of ik uh, geschikt was voor dat vak. En was jij toen zelf degene die zei, ik ben geschikt... of is dat iemand anders tegen jou geweest die dat gezegd heeft? Hoe, hoe, hmm. hoe stel je dat vast? Ik ben geschikt voor het vak. Wanneer en, en waarom? Nou, ik moet zeggen, Jan Wijn heeft mij altijd wel uh, goed aangemoedigd daarin. Het dat was, was af en toe docenten ook docenten op, wel nodig. Een ja, docent op het Conservatorium van Amsterdam. Een van de ja. belangrijkste pedagogen, zo niet de belangrijkste in Nederland. Dat was nodig. Dat hij dat je hij tegen jou zei. Het geloof, het heilige geloof in jouw ja. wakker hield. En ja, en als ik dan weer ergens aan bezig was en weer wat had gevonden, dan, dan voelde ik dat ook wel. Ik bedoel, de liefde voor muziek was nooit weg. Nee. Dat absoluut niet. Maar um, ja, iedere week een groepsles met, uh, met zowel... Uh, nou, toen Ik was dan eerste jaar, er waren ook uh, mensen die uh, in het tweede jaar van hun master zo voor hun zesde jaar daar zaten. Nee. Die speelden zo oneindig veel beter dat ik, uh, ja, dat ik wel uh, een beetje schrok. En heb je wel eens een echte crisis gehad in die, in die jaren? Dat je het echt dacht, ik kap er mee gewoon. Mm, het is wel eens op het randje geweest, ja. <lacht> oh ja? Vertel eens. <lacht> ja, wat valt erover te zeggen? Nee, ik kan <lacht> de moeilijk wat over zeggen, maar uh, uh, uh, ik had een paar hele moeilijke stukken te studeren en die moest ik binnen een bepaalde tijd af om op de voorspelavond uh, hmm. ten gehoor te brengen. En dat, ik had het gevoel dat het me echt niet ging lukken. En toen dacht ik van, ik kan net zo goed stoppen, want uh, het lukt me toch niet. Ja. En toen heeft Jan me gedwongen om me toch op de voorspelavond te spelen. En het ging grandioos fout. Echt? <laughs> ja. Nou ja, grandioos fout. Ik raakte er even uit. Maar dat was, me, dat was me nog nooit echt gebeurd. Na tien seconden of zo. Dat was een stuk van ravel trouwens. Ja. <laughs> en toen ben ik overnieuw begonnen. En toen heb ik wel het einde gehaald. En, uh, maar eigenlijk het ergste punt was daarvoor al geweest. Voor die woordspelavond. En ja, toen, toen, toen, toen dacht ik van nou ja. Nu heb ik ook een keer een grote fout gemaakt. En ik leef nog steeds. Ja. Dus misschien, misschien is dat het wel geweest. Maar, wat, uh, ja. was je, je kan ook zeggen. Misschien ben je op dat moment wel muzikus geworden. Nou, daar zou ik even over moeten nadenken. Maar nou, dat mag. We hebben het tot kwart voor één. <lacht> dus dan zal ik jou verder introduceren. Um, nee, maar ik bedoel, het kan een bevrijdende ervaring zijn natuurlijk. Hè? Gewoon toch maar eens, gewoon een fout, de mist in gaan... en dan is er toch nog een leven daarna. En pff, dat, dat kan bevrijdend zijn. Je hebt het misschien toen zo even... Ik, ik voelde me op dat moment echt wel rot. Alleen uh, de volgende dag had ik er eigenlijk al niet meer echt last van, geloof ik. Ja. Hannes Minnaar, pianist en organist begon namelijk op zijn twaalfde als organist in de kerk. U um, studeerde in 2009 met een tien met onderscheiding af... als leerling van Jan Wijn, voor de piano. Maar je hebt ook die orgelstudie uh, afgemaakt, geloof ik. Ja, de bachelor in ieder geval. Oh, bachelor. Dus dat je hebt twee studies. Ik, ik zit nog in de master. Uh, voor orgel. Ja. Oké. Okay. Won de derde prijs op het Elisabeth Concours, Koningin Elisabeth Concours in Brussel... Um, Daarna neemt je carrière een vlucht, maakt deel uit van het Van Baarden-trio. Je bent 26 jaar. Morgen begint met een feestelijke avond het Frans Liest Internationale Piano Concours. En daar doe je dan niet aan mee. Um, ik wil graag iets van je horen om mee te beginnen. Als ik nou vraag van waarmee, waarmee wil jij jezelf presenteren aan het publiek van uh, Casaluna? Waarmee is dat dan? Ja, dan denk ik toch eigenlijk aan de Miraar van Ravel. De Miraar van Ravel. oké. Okay, heb je die bij de hand? Dat vind ik nou weer leuk, want ik had een iets heel anders klaarstaan... Maar het gaat er meteen uit de CD-speler. Ja, als je, als, je het, als je het vraagt, natuurlijk. Ja, vind, als je ja, nee. mij laat kiezen, dan. Uh, ja, oké. Okay. Ik zou zeggen, nummer. Uh... Even wachten. Even zoeken. Hij zoekt even nu. Het is een beetje een oude speler. Kom eens op. Nou, de, de, de, de CD-speler hier, die doet helemaal niks. Ik, pak, ik ga hem nog even uithalen. Ik ga hem eventjes. Op een andere manier, wat trek was het, Hannes? Uh, nummer 9. Nummer 9. Want uh, dit stuk heb je gespeeld op de halve finale. Ja, of doe anders met nummer 11? 11, <laughs> ja, dat kan <laughs> nog. <laughs> Oké, okay. komt-ie. Van de Mierwaren van Ravel, gespeeld door Hannes Minnaar. Halve finale van het Koningin Elisabeth-concours. roept dit herinneringen bij je op? Uh, ja, een heleboel. Maar ik heb, ik heb dit stuk inmiddels zo vaak gespeeld. Ja. dat ik uh, bij dit stuk niet alleen aan het Elisabeth okay. concours denk. Ja, ja. De krant schreef dat je dit fabuleus mooi hebt gespeeld. Oh, dat is Montana. <laughs> dat, dat, dat is maar zo goed was... om te weten. Ja. <laughs> dit is wel muziek die je na aan het hart ligt, denk ik dan. Ja, ik vind het geweldige muziek. Ja, kun je uitleggen dus... waarom? Ik heb altijd het gevoel dat er licht zit in de muziek van wel, nou, maar goed. Het... Uh, ik, heb er, ik heb er sowieso ontzettend hard voor moeten werken, voor dit stuk. Ik weet nog wel, het heeft me echt een maand gekost om het alleen al een beetje van blad... Je kan het eigenlijk niet van blad lezen, want je bent zo druk bezig. Uh, dus ik, je moet, ik moest het tegelijkertijd uit het hoofd leren. Hm. En uh, het is gewoon zo goed voor de piano geschreven. piano klinkt gewoon altijd goed als je, als je zoiets ja. erop speelt. Dus als pianist uh, krijg, je, krijg je iets cadeau in ieder geval van de componist. Ja. Ja, en het gaat over een, over een, een boot, een bark op de oceaan. En als je dat voor je ziet, dat, je, je, ook al zie je het niet voor je, je ziet het direct voor je op het moment dat je die muziek hoort. Ja. Want word je dan als, als je het speelt ook opgetild, als het ware, door de golven? Is dat ook het, de sensatie die je hebt? Of heb je helemaal niks als pianist als je zo'n stuk speelt? Zit je alleen maar te denken van die vingers en de toetsen en de noten? Nee, voor mij in het ideale geval wel. Dan, dan uh, het neemt het mij wel mee, ja. ja. Ik kwam toen in de finale. En uh, omdat morgen dat liefstconcours in Utrecht begint, uh, is het toch ook wel goed om over het, de ervaring van concoursen te hebben. Jij hebt dat hondszware concours in Brussel gedaan. Waarbij uh, de eigenaardigheid is dat je, als je in de finale komt met twaalf pianisten. Uh, en, en, en ze wisselen elkaar uh, om, het, om de drie jaar af. Hè, dus de, het zijn ook zangers en violisten. Maar eens in drie jaar zijn het pianisten. Word je opgesloten in de kapel. Wat gebeurt er met je als je dat meemaakt? Wat zijn jouw ervaringen daar? Het was wel een uh, heftige week. Je wordt een opgesloten voor een week? Ja. Ja, ze zeggen een week, maar het is eigenlijk een week en een dag. <laughs> Goed, dat doet er niet zoveel toe. Maar um, ja, ze pakken je. Nou ja, ze pakken. Je moet je mobieltje inleveren. Je mag geen laptop meenemen. Dus je bent, uh, je bent echt geïsoleerd. Je zit daar echt met z'n 12. Geen telefoon? Geen telefoon, nee. Mag je kleren, kleren boeken meenemen? Mag je ja, boeken? dat mag. Dat mag. Okay. En, uh, maar je mag geen contact hebben met de buitenwereld? Nee, niet met de buitenwereld. En waarom doen ze dat? Ja, om de deelnemers de gelegenheid te geven... zich echt te richten op die muziek. En op die uh, prestatie. Er is natuurlijk ook een opdrachtwerk wat, uh, wat je pas wordt overhandigd op het moment dat je die kapel binnenkomt. <lacht> dus je hebt precies een week om dat te leren. <lacht> en uh, ja, het is wel goed om daar niet al te veel afleiding bij te hebben. Ja. Maar je hebt wel elf concurrenten naast je, boven je, onder klopt. je. In die nou, gelukkig, gelukkig wel. Dat is hartstikke gezellig. Is dat echt zo? Ja. Ja, goed, de eerste dag is een beetje ongemakkelijk natuurlijk voor iedereen. Dat merk je ook. Want iedere, iedere dag komen er weer twee bij. Hè, totdat er twaalf zijn. En dan op een gegeven moment gaan er steeds twee weg. Dus die eerste dag is voor iedereen een beetje ongemakkelijk. Alleen, uh, je bent toch op elkaar aangewezen. En al heel gauw worden er uh, ervaringen uitgewisseld over dat nieuwe... Uh, over dat, over dat plichtwerk, zoals ze dat noemen. Ja, ja, dat met name. En halverwege de week ga je ook een keer repeteren met het orkest. Dus ja, als de eerste, de eerste twee dat hebben gedaan... dan uh, hangt iedereen toch wel uh, aan de lippen van die personen om te horen hoe dat nou was. En, uh... Dus je bent eigenlijk meer een soort bondgenoot? Zo voelde het wel voor mij. Dan concurrenten. Zaten er geen Amerikanen bij? Uh... Geen 100 Amerikanen. Oké, okay, want Rian de Waal is hier ook wel eens de gast geweest... die dat concours ook gedaan heeft. Een van de weinige Nederlanders die het überhaupt heeft geschopt tot de finale. Die vertelde toen dat hij de dag dat hij moest spelen is eerst is weggelopen. Maar hij vertelde ook dat er een paar Amerikanen bij zaten... en dat het dus over een keiharde en soms ook gemene concurrentiestrijd ging. Nou. Je kunt elkaar ook pesten als, als, als, als, als, als pianist onderling. Tuurlijk. Ja, pianisten zijn daar volgens mij toch niet zo heel goed in. Ik hoor altijd van die verhalen over zangers en violisten. <laughs> pianisten zijn heel aardige mensen eigenlijk. Ja. Maar um, nee, er was natuurlijk wel een, een soort van Koreaanse club. En uh, die, die waren met z'n vijven, of misschien zelfs zessen. En uh, die waren wel een beetje een groepje, maar... Uh, ...daar was geen, uh, geen heel erg concurrentieachtige okay. spanning. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk. Wat maakt het dan wel zwaar? Want ze zeggen, een van de zwaarste competities in de wereld. Wat maakt het dan wel zwaar? Nou, het concours duurt vreselijk lang. Het duurt een maand. En je moet ontzettend veel repertoire instuderen. ze dus maken je echt iedere keer, nou ja, net niet gek of net wel gek. Want in de halve finale zit er dus ook al zo'n plichtwerk. Dat krijg je twee maanden van tevoren uh, opgestuurd. Mm -hmm. En. Uh, de hoeveelheid repertoire die je moet instuderen en paraat moet hebben... is gewoon zoveel dat je iedere keer denkt dat je het net niet aan kan. En die spanning duurt dus een maand. Ja. En dan uh, op het laatste moment, al vanaf... Ik geloof toen ik was toegelaten tot het concours... toen stond dat, stond dat al in een uh, landelijke krant te lezen. Ja. Dus dat kreeg ik al zo van mensen te horen. Nou, dan, dan zit er al een bepaalde spanning op. Maar toen ik natuurlijk naar die finale ging... Hè, toen, uh, toen had ik iedere dag de kranten aan de lijn. Totdat ik die kapel in ging. En <gij aan> ervan verlost was. Als het ware. Maar um, ik was me er wel van bewust. Dat. Uh, dat uh en hoe. Behalve ja, ga... Nederland. zat mee te kijken op ja. de televisie. En hoe ga je dan met die spanning om? Hoe, hou je hem hoe zorg je dat je rustig. Blijft? Als je moet spelen. Je hebt dit gespeeld. Op de finale. Ik kan het even laten horen. Uh, Kijk of dit Nu die is niet Ja, precies. Sensans. Pianoconcert. zijn dit. Dan kom je dus heb je een week in die kapel gezeten en een dag en dan, en dan moet je dit gaan spelen. Dan moet je heel rustig zijn. Anders kan niet. Het is namelijk eigenlijk zo eenvoudig. Ja. Dit kan, ja, dit het... kan alleen mooi zijn en dit klinkt mooi, want het is een opname van van van die finale. D dit is ja, precies. Dus zo heb je toegespeeld. Maar het is superieur, rustig. Hoe doet Hannes minder dat? Dat wil ik heel maar graag ja, het weten. is heel fijn dat je dat zo ervaart, ja. Je hebt hiermee trouwens ook de harten van iedereen gewonnen, juist. Het is niet een hele spectaculaire Rachmaninoff of zo, of liest. Nee, het is een betrekkelijk elegante nou, sensance. Dit stuk geeft je wel de mogelijkheid om, om, om rustig te beginnen. De eerste bladzijde is vrij rustig. En dan komen er ja. toch snel allerlei toonladders en ja. tafel en zo. Maar als ik eerlijk ben, ja, ik was gewoon ontzettend zenuwachtig natuurlijk. <lacht> ja, dus dat was misschien wel een beetje toneelspelen. Ja. En nu, ja, nou was dit ook het derde stuk wat we speelden op de, of wat ik speelde op de finale. Het begon met een beethoven sonate ja. daarna dat, dat plichtwerk en dan kwam dit. Ja. Dus ik was al iets rustiger dan in het begin. Ja. Maar uh, ja, ik was verschrikkelijk zenuwachtig natuurlijk. Ja, toch wel. Maar je maakt mij op mij toch de indruk van een redelijk uitgebalanceerde, evenwichtige jongen. Jonge man. Nou ja, ik denk... Ik... Ieder gaat met die spanning op zijn eigen manier om en... Uh... Ik was ontzettend zenuwachtig, maar ik, ik kon het blijkbaar toch... net zo goed, goed genoeg beheersen om dit er nog uit te ja. krijgen. <laughs> dus is echt op de dat is het. Op het randje balanceren van nou ja, de afgrond hè, aan de ene kant... en aan de andere kant de schoonheid. Waar je toch eigenlijk je hart naar uitgaat en wat je wil laten horen. Zo is het, met dat gevoel dat je op, op een ja gehoord. Ja, in die situatie wel. Ik, ik was zo ontzettend zenuwachtig en pas echt na, na een tijd dat werd ik een beetje rustiger en had ik het gevoel ja. dat ik echt... Ongelooflijk. Hey, jij, jij doet niet mee aan het liefst concours, hè? Nee. Waarom niet? Is dat een vervelende Nou, vraag? ik heb nu... De, de concoursen zijn leuk natuurlijk. Maar... Uh, en spannend. Ja, <laughs> zoals zijn, ik net zei. Ze zijn helemaal niet leuk. Maar um, een concours is geen doel op zich. En ik heb nu zoveel concerten... Dat door, ik, door dat binnen van die derde uh, prijs? Ja, onder andere. Ik, dat was er in ieder geval wel de druppel. die, uh, die uh, ja. nou. Je hebt het niet meer nodig? Ik heb nu zoveel concerten dat ik, uh, dat ik in de luxe positie verkeer. Dat ik geen concours nodig heb om, uh, ja. om nog meer uh, ja. te vinden. Wat geweldig. Maar daar is dat ook precies waarom je dus concoursen hebt? Waarom je eraan meedoet? Ook al is het een straf en een crime en een. Nou, nee, ik vind het zeker geen straf. Maar um, nee, voor mij een reden was om, om mee te doen aan het Elisabeth-concours. Ik had meegedaan aan een concours in Genève... wat ook uh, ja. behoorlijk pittig was, maar, uh, maar toch minder aandacht altijd het krijgt. En dat was, uh, dat was echt wonderbaarlijk afgelopen. Daar, daar ben ik als tweede geëindigd. Of eigenlijk met de tweede prijs, alleen de eerste werd niet uitgereikt. Dat gebeurt daar wel vaker. Dus je was de beste. En uh, dat had ik echt helemaal niet zien aankomen... En toen, uh, toen uh, hoorde ik toch van, uh, van verschillende kanten... fluisterden de mensen mij toe van... ja, op één been kan je niet staan. Je moet toch uh, je moet nog een keer meedoen met een concours. Okay. En toen dacht ik, ach, waarom ook niet? En dan heb ik weer een goede stimulans om wat nieuwe stukken te studeren. En uh, nou, ik had wel wat concerten staan. Maar zo'n zo concours is een hele goede manier... om je te presenteren aan een breed publiek. Want het wordt heel goed bezocht. Er zit een heel eminente jury. Dus... Uh, dus ja gaan de deuren open naar concertzalen overal in de wereld. Je kan ja. laten horen wat je kan. En, en, en uh, met de juiste dosis geluk en, uh, en succes heb je er heel veel aan. Ja. Heb ik gemerkt. Ik dacht ook even, misschien hou je wel helemaal niet van Liest. Want je moet op dit concours uh, alleen Liest spelen. pianowerk van Liest. En jij houdt volgens mij veel meer van stukken die ook eenvoudig soms zijn. En Liest is dan de grote... He, de, de, vaak, de, althans de grote... bravoer... Uh, nou, ik, ik hou best van... Uh, ja, ik hou wel van de muziek van Liest. Maar lang niet van al zijn stukken. Nee. Hij heeft natuurlijk ook zo gigantisch... veel gecomponeerd. Niet alles is van dezelfde kwaliteit. En, en Liest was een enorm... theatrale persoonlijkheid. Dat hoor je heel goed... in zijn muziek. En het is vaak... Uh, het kan heel bombastisch zijn. En, uh, en heel... Uh, demonstratief. En dat is inderdaad niet... Uh, dat is niet mijn meest in het oog springende eigenschap. Hmm. Ja, precies, dus je hebt niet de meeste affiniteit met Lies. Nee, nee, Lies is absoluut niet de componist met wie ik de meeste affiniteit <lacht> heb. Dus daarom, daarom zou ik misschien sowieso niet meedoen nee. aan het Lies concours. Ja, kan me iets bij voorstellen. Terwijl die toch, toch denk ik wel juist een heel interessante persoon is... om juist een concours omheen om ja. te organiseren. Ja. Vanwege die theatrale eigenschappen en... Al die verschillende aspecten ook van Liest. Ja, ik, is... ik noemde er net drie, hè? Um, wat hij over zichzelf gezegd heeft. Ik was... Uh, uh, even kijken. Een enthousiast kind... een gevoelig kunstenaar en een streng gelovig mens. Gelden die drie begrippen ook voor jou, Voor Hannes Minnaar? Als jij ik, Maar Zeg ze nog één keer. <laughs> <laughs> dat is te snel. Wat was die tweede ook alweer? Oh, een gevoelig kunstenaar. Een gevoelig kunstenaar, een enthousiast kind en een streng gelovig mens. Nou, ik geloof niet dat ik mezelf zo zou omschrijven, direct. Maar, maar, iets, maar heb, van, iets van die drie dingen moet je natuurlijk wel maar, hebben. Ja. Ik het zeggen. Ja goed, dit is 19e eeuw, dat is allemaal wat. Ah, het is maar maar is, dat niet eigenlijk, is dit niet eigenlijk een soort omschrijving van wat een kunstenaar moet zijn in jouw ogen? Het zijn drie heel verschillende en allemaal wel belangrijke aspecten, ja. En, en wat heb jij het meest van die drie? <lacht> het is natuurlijk altijd een Ja, hoe zo. kan ik nou... Ik ga ja, toch niet van mezelf niet. zeggen dat ik, dat ik mezelf een gevoelig kunstenaar vind. Maar, <lacht> maar dat spreekt me van die drie dingen misschien nog ja. wel het, het meest ja. aan. Ja. Oké, okay. nee, snap ik. Um, heb je ook muziek van Liszt bij je? Ja, een hele stapel. Zullen we nog eens iets laten horen van wat, je, van wat mooi nou, is? Wat toch? Dit vind ik echt geweldig. Kijk, ja. Dit zijn transcripties van Schubertliederen. De okay. liefste is er voor degenen die niet vertrouwd zijn met de klassieke muziek. De is ook een man in de 19e eeuw zonder hi-fi installaties en uh, cd Shuffelaars. Uh, een man die ontzettend veel componist heeft gepromoot eigenlijk door transcripties te schrijven. Welk track? Hij schijnt het te doen. Nou, wat zullen we doen? Wohin? Boogie? was het zo zien, dat is een mooie. Ja. Acht. Acht. Is voor piano ook? Ja. Komt-ie. Het is eigenlijk een lied, maar dan dus werkt voor piano, solo. Waarom vind je dit mooi? Sorry, wa waarom? waarom vind je dit mooi? Dat is ook weer water. Je bent een watermens, volgens mij. <laughs> Ja. Je houdt van dat gevoel van, van varen, voel, van drijven. Ik voel, voel me nog wel een beetje een zeeuw. Ik ben in Zeeland geboren, maar ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Wie speelt het dan? Het is George Bollette. Prachtig. Ja, die speelt het fantastisch. Met het uitleggen wat je in zijn spel zo mooi vindt? Nou, het zingt zo ontzettend goed. En dat, uh, ja. dat moet zo'n lied natuurlijk ook hebben, ja. Hm. Maar hij weet echt die frases die te vormen en helemaal, ja, echt als een zanger daar van alles mee te doen. Terwijl piano is een heel verticaal instrument natuurlijk. Wat bedoel je als je zegt verticaal? Je, je maakt een verticale beweging, een soort. Ja. En je geeft een tik en dan klinkt er een toets. En daarna kan je niks meer met dat geluid doen eigenlijk. Een zanger die kan nog laten aanswellen of uh, ja. van alles doen. En bij een pianist, ja, heb je daar nauwelijks invloed op. Je kan hem alleen maar één keer aanslaan. En toch weet hij eigenlijk van alles te suggereren. En is dat ook een soort spelen wat jij probeert te doen? Zingen op de vleugel? Ja, dat probeert iedere pianist. Nou, nou ik hoor er een heleboel die dat uh, volgens mij nooit proberen. Hoor. Die daar helemaal niet ja, zo doen. Ja, maar als proberen het dan... Want op, hoor, daar heb je dus, daar, dat is nou bijvoorbeeld techniek. Met een piano kan je niet zingen, want je moet het zijn allemaal losse, losse nootjes die mm. naast elkaar staan. En je moet één lijn maken. En heb je dan weet jij inmiddels hoe je dat moet doen, technisch gesproken? Hoe je dan dus toch een lange lijn suggereert? Ja, dat weet ik wel een beetje. Dat is een, inderdaad een kwestie van techniek, van hoe sla je de noot aan. Maar ook van, van verbeelding, van wat, wat wil je dat die noot gaat doen. En mm. uh, dan dat gaan zoeken, net zolang totdat je het vindt. Het is heel lastig, want iedere vleugel is natuurlijk ook weer anders. Sommigen ja. hebben een hele korte toon en sommigen die, die zijn heel snel hard. En uh, dat, vind ik, dat vind ik ook best moeilijk om iedere keer aan te passen aan een ander instrument. Ja. Maar, uh, want zo groot ben je nog niet dat je met je eigen vleugel mag reizen, zoals sommige. Nee, er zijn maar zo gaan. weinig mensen die dat doen. Ja. Nou ja. En soms is het ook, ik bedoel, soms is het natuurlijk ook een heel aangename verrassing als je ergens komt en er staat zo'n prachtig instrument die weer iets heel anders kan dan een ander prachtig instrument van de vorige avond. Um, jij bent, uh... oh, laat ik eerst even uitleggen. Het is bijna half één. U luistert naar Caesaluna op Radio 1. Het gesprek met Hannes Minnaar. Um, zoals gezegd morgen dit gesprek op de website. Uh, en daar vindt u trouwens ook nog veel meer. dingen. U kunt u, u abonneren op een nieuwsbrief van Caesaluna. En straks na ene wil ik met u de luisteraars doorpraten over nou ja, dat wat uh, concoursen zijn en competitie is... in een wat ruimer verband. Misschien heeft u wel ervaring met concoursen, maar dat zal niet voor iedereen gelden. Dus, uh, maar we hebben allemaal wel aan competities meegedaan... en op zijn minst wel een soort competitiedrang in onszelf. Dus zullen we daar eens over doorpraten, hoe u, wat uw ervaringen zijn? En dan kunt u daar straks over bellen, of nu al eigenlijk, met 0800-1121... over die onverbeterlijke competitiedrift. Um, wat levert het op? Um, en kan u tegen uw verlies... En waarom niet? 0800-1121. Dan gaan we daar na een over doorpraten. Liest heeft ook geschreven voor orgel. En je bent ook organist. En dan heb je dus jarenlang ook in de kerk gewerkt. En ik, ik, kijk, ik kan me voorstellen... Ik, ik haal dat citaat natuurlijk niet voor niks aan. Hè, als ik zeg, van hij, hij bezag zichzelf als een kind, een kunstenaar en een gelovig mens. Um, jij hebt ook, jij, jij, volgens mij ben jij ook gelovig. ja. Dus dat is iets wat je niet meteen naar voren houdt... maar het speelt wel een belangrijke rol, volgens mij. Voor jou. Ja, dat klopt. Zeker. Zijn die twee erg met elkaar verbonden? muziceren en geloven? Ja, voor mij wel eigenlijk. Hoe, hoe... Ja, ik denk, maar ik denk eigenlijk dat iedere muzikus toch een soort van gelovige is. Ik kan me niet voorstellen dat je als, als, als muzikus niet religieus bent. Muziek is zo'n... Is zo'n ongrijpbaar iets. En, uh, en, en. En niemand weet waar het vandaan komt. En. en uh, ja, voor mij, voor mij is het een mysterie. En soms kan iets plotseling. De, de, de, de een speelt een stuk en, het, en het, het, het, het lijkt nergens op. En de ander speelt precies hetzelfde stuk. En het is plotseling muziek. En soms kan je daar gewoon niet de, de, de vinger op leggen. En dat, en dat mysterie, dat noem je eigenlijk re religie, zou je kunnen zeggen. Of dat, is, dat vier je dan, dat mysterie, wat je ook in de, in de, in de religie... Ja, daar zit, daar zit iets goddelijks in, ja. voor mij. Ik vind het heel lastig om het eruit te leggen, eigenlijk. en <laughs> Ook heel hinderlijk. Zal ik je een citaat van... Uh... Maar, maar wat Lies zegt, dat hij een streng iemand is. Ik... ik, ik, uh, ik... Ik ben geen streng geloof. Nee, precies, maar goed. Maar, maar wel maar gelovig. weet je? Dat voor, dan haal hij dat strenger eraf. En dan... Nou, hij heeft het zelf wel. Weet je wat? In een van zijn brieven, die ik heel erg mooi vind, is dat. Heeft hij ontzettend gezeurd over het publiek? Dat het, dat het hem niet begrijpt. Terwijl hij wel gevierd wordt. En, is hij, en Net zo oud als jij trouwens, 26. En dan schrijft hij dat hij toch. Um, dat het een soort roeping is. Nou, wat ook wel een religieuze term is. Zo, hij kiest zijn roeping niet, de kunstenaar. Zijn roeping maakt zich van hem meester en sleept hem mee. En hoezeer de omstandigheden ook tegenwerken... hoe sterk het verzet van zijn familie en de wereld ook is... hoezeer de armoede hem ook in haar sombere greep houdt... hoe onoverkomelijk de moeilijkheden ook lijken... zijn wil blijft ongebroken en steeds naar de pool gericht. En die pool is voor hem de kunst. De gevoelige weergave van het goddelijke mysterie... in de mens en in de schepping. Ja, nou, helemaal mee eens. En zo ervaar jij dat dus ook? Ja, eigenlijk wel. En dan gaat hij even later verder, want dat vind ik wel interessant. En dan gaat het namelijk over de relatie tussen hè, die gevoeligheid van de kunstenaar... en wat hij dan wil. Dit uitdrukken. De kunstenaar leeft tegenwoordig buiten de gemeenschap. En dan spreken we dus over 1837. Dus is nou, bijna twee eeuwen geleden. De kunstenaar leeft tegenwoordig buiten de gemeenschap. Want het poëtische, dat wil zeggen het, dat wil zeggen het religieuze element van de mensheid... Dat, dat, dat heb je net gezegd. Voor jou is elke musicus ook religieus... Ja, Het komt hier dus in terug, in, in die brief van Liest. En nou moet ik mezelf niet meer onderbreken. De, ik doe het nog een keer. De kunstenaar leeft tegenwoordig buiten de gemeenschap... want het poëtische, dat wil zeggen het religieuze element van de mensheid... is uit de moderne regeringsvormen verdwenen. Wat zouden zij die het probleem van het menselijk geluk... denken op te lossen door uitbreiding van enkele privileges... door een ongelimiteerde groei van de industrie en van het persoonlijke welzijn, wat zouden zij moeten beginnen... met een kunstenaar of met een dichter? Wat interesseren zij zich voor mensen die zonder enig nut... voor het regeringsapparaat door de wereld trekken... om het heilig vuur van edele gevoelens en hoogste vervoering... weer te laten oplaaien en door middel van hun kunstwerken... voldoen aan een onbestemde behoefte aan schoonheid en verhevenheid... die min of meer gesmoord diep in alle zielen rust. was getekend Frans Liest. Ik, heb, ik vind dit... Het... Hannes, zo ongelooflijk actueel? Ja, ik, ik wou net zeggen, toen was het blijkbaar ook al zo. Zie jij dat, zie, zie jij dat ook zo, dat dat nu nog steeds geldig is? Ja, waarschijnlijk is het iets van alle tijden, toch? Dat, dat, uh, dat er heel veel platheid is en, en uh, hm. ja, mensen die het voor het zeggen hebben... die, die weinig uh, gevoel hebben voor, uh, voor belangrijke dingen. Ja. Voor de echt belangrijke dingen. Ja. Zoals dat mysterie dat je gegeet ja. uit te drukken. En die, ja. Zoiets is, dat is toch waar, waar je voor leeft. Wat het, wat het leven zin geeft. Ja. Maar zie jij dan je eigen positie in deze wereld ook niet als, als iets wat heel lastig is? Zie jij met andere woorden je eigen toekomst dan niet ook somber, somber, somber in... Want dat, dat drukt bij, bij Lies, als je die brief leest, ongelooflijk zwaar op zijn schouders. Over gaat hij over zijn zeer mooie bewoordingen... geeft hij daar wel uh, regelmatig lucht aan. Ja, ik moet zeggen dat ik die verantwoordelijkheid tot nu toe... altijd nog een beetje van me af heb geschoven. Ja? <laughs> dat is misschien niet zo heel goed. Hoe doe je dat? dat... Ja, wat zal ik zeggen. Door, door me toch te focussen gewoon weer op het studeren. Op, het, op een, een nieuw stuk mooi spelen. En me niet zo bezig te houden met, uh, met de maatschappelijke relevantie daarvan. Of, uh, of met het verkopen daarvan. Kijk, tot nu toe had ik dat ook steeds niet nodig. Omdat, uh, hm. omdat ik concerten genoeg krijg aangeboden. Aan de ene kant, aan de andere kant, heb je je eigen droom? Kun je, hè, als je je opsluit in de muziek of, of met jezelf... heb je iets wat je voedt? Ja. Lijkt mij. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat ik heel graag wil delen met mijn publiek. En dat, dat, dat probeer ik te doen met die concerten. Hm. Dus misschien is dat mijn manier om, er, uh, om daar vorm aan te geven. Ja. Hm. Maar daarmee bereik je natuurlijk maar een heel select publiek. Ja. Ja, kan ook niet het onmogelijke van jou vragen natuurlijk. Dat ja. wil ik ook helemaal niet. Um, Even denken, zullen we, ik wil nog wel iets horen van of liefst voor orgel. Dat lijkt me wel in dit verband interessant. Want heb je dan niet als... Ja. Dat vroeg ik me dus ook af. Als jij met en je liefde voor het orgel... en de, de, de, de, de mentaliteit hè, waar jij mee muziceert... dat je dan niet toch bij, bijvoorbeeld bij Liest uitkomt ook. Omdat hij ook voor orgel geschreven heeft en voor mij gevolgd. Een heleboel de dingen. Hetzelfde dacht op zijn minst. Ik, ik, ik vind zijn orgelmuziek geweldig. Dat is, hoe heb je dat eigenlijk? Ik, ik, heb, uh, ik heb iets bij me. Omdat, ik zei al geloof ik dat ik die pianomuziek soms bombastisch vind. En ik vind dat juist, ja. die orgelmuziek valt het op zijn plek. Wacht even, ik moet wel zoeken welk, ja. uh, welk nummer het is. Drie. Drie, <laughs> oké. Okay. Van het begin is dit, moeten we, moeten we gewaars... Ja, bedoel Als je zegt bombastisch, orgel, wie is dit? Dit is uh, Jacques van Oortmessen. Ja, een hele orgel... goede Nederlandse organist. Uh, de beste Nederlandse organist. Ja, nou ja. Ja, laat ik dat zo maar zeggen. Daar heb je les van gehad. Precies. En uh, hij speelt op het orgel van de kathedraal in Antwerpen. Ja. Hij speelt preludium en fuga over B -A -C -H. BACH. a Wacht dus. En, uh, nou goed. Laat het genoeg zijn. <middels> Heel moderne muziek. En ongelooflijk geladen. Zeker. Sterk. En, maar goed, dat is orgel natuurlijk. Dat is zo'n majestueus instrument. Wat kan jij hierover zeggen? Over wat we nu daar, dat begin wat we dan nu gehoord hebben. Nou ja, dit, dit aspect van liefst muziek vind ik gewoon ontzettend goed. Passen bij. Nou, niet alleen goed passen bij het orgel, maar heel goed tot zijn recht komen op, hm. op, op een orgel. Hm. En het mooie van een orgel is dat het op, op zoveel verschillende manieren luid kan klinken. En dat die, een piano zou dat ook moeten kunnen, maar toch heel vaak hoor je liefst gespeeld worden en dan is het alleen maar hard en hard en hard. En dat staat er ook. Er staat er forte, fortissimo, fortissimo, dat blijft maar zo doorgaan. Maar het klinkt allemaal hetzelfde. En. Uh... Hier heb je hebt veel meer mogelijkheden tot. Dynamische tot... verfijning. Ja, tot, en tot kleuring ook. Ja. Ben jij een andere muzikus als je achter het orgel zit? Nee. Nee, zeker niet. Natuurlijk niet. Ja, ik weet er niks van, dus ik vraag het <laughs> niet. Nee, het orgel heeft mij wel heel erg gevormd ook. Ja. Um... Ik ben eigenlijk pas heel laat begonnen met orgelessen. Maar op mijn twaalfde begon ik wel met, met, met spelen in de kerk. Toen ging ik zelf maar wat met die voeten doen. Helemaal en, zelf? Er was niemand die, die ging gewoon, Je speelde piano al vanaf je zevende, geloof ik? Ja. En omdat je piano speelde, mocht je, mocht je de kerkdiensten begeleiden. Precies. Op een gegeven moment zagen ze mij daar zo lopen. En toen zeiden ze: Ja, kan jij niet dus ook af en toe een beetje wat op dat orgel spelen? Want wie weet, hebben we nog wat aan je? Oh, en toen zei je: Ja. En dat, ja, ik vond dat altijd al geweldig. Dus. Uh... Dus ik heb heel wat, uh, wat, wat uurtjes uh, in deze kerken doorgebracht. Voor, voor Maarten het Hart, schrijver, maar ook amateur, organist... is dat het allermooiste? In je eentje in een kerk op het orgel spelen? Ja, daar kan ja. ik me wel iets bij voorstellen. <laughs> nou, ik heb, dat dan ik heb dan toch de drang om dat op een gegeven moment... ook met het publiek te ja, gaan delen. Ja, ja. Maar... Um... Waar waren we eigenlijk? Dat je als twaalfjarige knaap zo voor het eerst achter het orgel zat. Precies, maar ik kreeg pas mijn eerste orgellessen eigenlijk van Jaak. Toen, toen ik al twee jaar bij Jan Wijn aan het conservatorium studeerde. Dus toen was je al twintig of zo? Toen was ik, uh, toen was ik twintig, ja, precies. Dus je hebt al die jaren, de gemeente, gewoon maar echt als, Ja, als een pianist eigenlijk begeleid. Echt waar? Nou, niet helemaal natuurlijk. Kijk, ik las ja. ook wel veel in van die orgeltijdschriften en zo en, ja. uh, en een en, uh, handboek voor de kerkorganisatie. Uh, Helemaal zelf genoemd. gedaan. Ja, dus ik heb heel veel zelf uitgezocht. En, het mooi werk om te doen. De diensten, je, deed ook, je deed dus kerkdiensten begeleiden. Ja, dat vond ik geweldig. Ja. En, uh, maar ik ging mezelf ook steeds serieuzer nemen. Ik natuurlijk als 12 ga je daar zitten en dan, dan speel je gewoon het liedje en je maakt een mooi voorspel en zo. En dat is het dan. Maar op een gegeven moment wilde ik ook echt. Uh, ging ik me een beetje verdiepen in liturgie... en wil ik ook echt een liturgische functie hebben. En uh, ja, je, op een gegeven moment... word je toch een soort van profeet op de orgelbank. Pro Tenminste, dat probeer je dan te zijn. <laughs> Alleen, dat komt natuurlijk niet altijd aan, hè? <laughs> nee Dat leidt tot misverstanden. Dat kan leiden tot misverstanden en zo. Dus op... toen op een gegeven moment leek het me beter om... Uh... Maar wat gebeurt er Want dan als, als, als profeet op de orgelbank? Ja, dat is, sorry hoor, dat is een uitdrukking die, uh, die wel werd gebruikt voor Jan Zwart... En, en een ja. oude organist vroeger. En... Want die wilde dan te veel nee. of zo? Of die wilde nee, die wilde niet te veel, maar die, daar werd van gezegd dat hij dat was. En ja, ik ja. was dat natuurlijk niet, maar ik wilde het wel zijn. Ja, ja. ja. ja maar dan wil je te veel vertellen met je muziek waarschijnlijk. Dat ja, wel. precies. Dan, wil, dan wilde ik de tekst uh, zover illustreren... dat, dat ook als er gruwelijke dingen aan de orde kwamen. Want, uh, <lacht> ik speelde dan in een kerkgenootschap waar ook nog wel eens... Uh, ja, ja behoorlijk uh, niet mis te verstaande teksten werden gezongen. Hel en verdoemenis. Ja, een beetje wel, ja. En uh, dat, dat probeer ik dan ook wel enigszins te illustreren... met, uh, met wat lange samenklanken bijvoorbeeld. Kijk. Heb je er veel van geleerd, Hannes? Ik heb daar... Uh, ik heb daar hele mooie momenten uh, uh, uh, beleefd. En ik heb daar ook, ook veel van geleerd, ja. Ja. Ja. ja. Je maakt als organist wel echt ook muziek met een functie... Ja. Je bent onderdeel van, uh, van, van iets anders, van iets groters. En van een gemeenschap. Ja. Dat is misschien wat het allermooiste wat er is. En wat eigenlijk muziek zou moeten zijn. Ook, altijd. Ja. Ik wens het je toe. Op jouw lange weg nog. En heel veel succes. Dank je wel. Met al die concerten die je gaat geven. Dank je wel. Um, uh, niet doet Hannes Minnaar mee met het liefst concours... dat morgenavond met een feestconcert van start gaat... Um, maar we hebben het straks na een en wel over concours en competities. En u kunt erover bellen met 0800-1121. Heeft u wel eens meegedaan aan een concours? Nou ja, competities altijd. En spelletjes ook. En dat is toch die competitiedrang. Tot zometeen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. In het kader van de door de regering gevorderde centheid voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio berg -Eik. Radio berg -Eik. Het radiostation voor berg Eik. Uh, goeiedag, dames en heren. Radio berg Zo, oh, Zo, jij bent goed onder andere genomen. Ja... Uh... Ik dacht, ik ga naar de kappen. Ja, maar je hebt wel een heel korte kop. Ja, we hebben zo'n ouderwets pondeuze. Zo'n knijpding. Roestige... Knijpding. Ja, Oog. helemaal verroest. Je haren weer uit je kop trekken. Ja. Afknippen. Je kunt hier ook zien, dat is een hele hap. Oh, nee, hap, ik niet te zien. Nou, uh, we gaan beginnen met een politiebericht. Dames en heren, een uh, politiebericht... Groot alarm is er uh, geslagen door de politie. Uh, er zijn namelijk nu al een paar gevallen bekend. Waarbij meisjes, oftewel vrouwen, uh, worden lastiggevallen door uh, niks uh, meer of minder dan een uh, zogenaamde schennispleger. Dat gebeurde onder andere afgelopen woensdag uh, op de Eerstelse Dijk. Daar was een uh, blanke man met stekelig haar, tussen de 20 en 30 jaar oud, met donkere kleding. En die, uh, ja, die stond daar met een partij schennis te plegen. Daar lusten de honden zowat geen brood van. En uh, nog niet een dag daarna werd een uh, andere fietster. Ook weer op de Eerste Dijk. Uh, lastig gevallen door een uh, schennispleger. En uh, deze dat was waarschijnlijk dezelfde. Alleen had hij deze keer een getint uiterlijk: zwart haar een beige broek en een bruine trui. Tot zover dit politiebericht. Lopen we? Oké. Okay. Lopen we? Het is gewoon live, toch? Ja, maar dan moet je wel die knop aanzetten. Dat noem ik dan lopen. Dat is toch geen lopen? Dat is gewoon, zijn we erin? Nou. Dan zeg je, zijn we erin, Tetje. Anders denken de mensen, ach, het is allemaal doorgestoken kaart bij Berghijk. Dat is gewoon niet echt. Het nee, maar... zit dus allemaal op te nemen van tevoren. Tuurlijk niet. Alleen, Tetje laat ik ook altijd band meelopen voor later... ...dat we nog eens alles terug kunnen luisteren. Ja, maar je moet zeggen, voor de luisteraars, zijn we erin. Tetje, ja. zijn we erin? Dan, dan, moet dan, denken mensen, naar dan, dan, dan denken dan mensen, ach, ach heerlijk, Ruimbergijk, het is live, heerlijk. Het is echt, nou, het is nu. laten we eventjes te, te, te, te, naar... Je, uh, zijn we erin, loopt-ie? Oké. Okay. Goed, dames en heren, we hebben... Um, Ik word uh, toch ook van. Ja. Nou, gaan we door, ja. Um, we hebben hier een studiogast. Het is uh, een man die we ni niet zo vaak op straat zien in ja. Berghijk. Okay. Ja, die uitgenodigd. Nee, nou ja, we, ja, ik heb hem eigenlijk uitgenodigd. Want er was iemand, we kennen elkaar hier allemaal in Bergeijk natuurlijk... maar er was iemand, die, waarvan we het bestaan wel vermoeden... maar die we eigenlijk weinig op straat zien. Het is uh, Herbert van Hees. Goeiedag, Herbert. Goedemiddag. Uh, Herbert, jij, jij hebt een, een speciaal initiatief uh, ontwikkeld. Je hebt, je hebt zelf ergens last van en daar heb je een vereniging voor opgericht. Waar, waar, waar heb je last van? Ja, uh, dat wil zeggen, ik, uh, ik, ik, ik, had, ik had nogal last van, uh, van extreme verlegenheid, zeg maar. En, uh, Kun je misschien een beetje normaal praten? Want het is wel voor de radio, hè? Ik, uh, ik had nogal last van extreme verlegenheid. Eens verder van de microfoon, want dan zit. Ja, sorry, sorry, sorry. Nou, zeg het maar. Uh, we, we zijn dus. Uh, uh, ik heb samen met Dolinda, mijn vrouw, uh, uh, een club. Uh... Hoe heet die? Dolinda, Dolinda van Hees, uh, uh, komt ook hier van weg uit. Uh, uh, we wonen in de Molenstraat en we hebben een, uh, een club opgericht... zeg maar, voor uh, verlegen mensen. Ach. Ja. En waar was dat voor nodig? Uh, ik heb zelf uh, heel lang last gehad van, van, van verlegenheid, zeg maar. En uh, op een gegeven moment hebben we de stap genomen. Door Linda had op het internet. Ja, wat, wat is er, kijk, het is voor de, niet vermoedend luisteraar. Wat is nou precies verlegenheid? Waar heb je al last van? Verlegenheid uh, manifesteert zich, uh, zeg maar, dat je. Niet Wel normaal praten, niet zeggen je manifesteert zich. Nee, verlegenheid is dat je uh, niet zo vlot en vrij bent, zeg maar. En uh, dat je ben sociaal zo... nogal angstig bent, en dat beperkt je dus in, in een hele boel uh, dingen in het dagelijks leven. Ja, nou en? Nou ja, dat was voor mij wel uh, zo'n groot probleem... dat we dus uh, bij wijze van spreken de, geen boodschappen uh, meer durfden doen. Dolinda had er ook last van. En we kwamen dus echt in een soort sociaal isolement uh, samen. Ja, nou en? Het is hier bij iedereen hier in Bergeijk. Ja, zo, zo kun je dat zien. Maar uh, voor ons was het toch heel erg lastig, omdat we dus uh, eigenlijk geen mensen meer. Maar uh, goed, uh, wat, wat is nou precies die vereniging? Wat, nou, wat doe je nou bij dus die vereniging? Mensen die... Naar met... elkaar zitten blozen en niks zeggen. Nee, we, we, we doen dus uh, oefeningen om uh, dus contact te maken, omdat contact altijd tweezijdig is. En, uh, Pardon? Nou ja, kijk, ik was altijd heel erg bang voor, voor negatieve reacties van andere mensen. Uh, en daar werd ik nogal onzeker van en in mezelf gekeerd en teruggetrokken. En in die dus je, was, je wordt dus bent gewoon een soort zwak figuur? <laughs> ja, een soort loser. Wat wij een, dus een, doen in, in, in... Een angsthaas, een mietje. Wij homo. Wat is het nou precies? Als je het niet nou, erg vindt. Goed, Ik ga gewoon verder waar ik mee, uh, mee begonnen was. Ja, Je hebt het allemaal een beetje voor is. je liggen op een papiertje. Daar houden we niet zo van bij Bergijk. Dus uh, zeg nou maar gewoon in je eigen woorden. En niet zeg je manifesteren of isolement. Dat begrijpen wij niet. Uh, zeg nou maar gewoon wat. De, ik, ik word lid van je vereniging. Wat gaan we dan doen? Nou, we gaan. Hoeveel we gaan, kost het? Het uh, kost 22,69 euro per jaar. Dus dat is niet veel. En daar ondernemen we sociale, sociale activiteiten mee. Met de vereniging. Dus we gaan bijvoorbeeld samen. Uh, uh, we zijn naar de Bataviawerf geweest in, uh, in Lelystad. Met z'n allen. En. Uh, je leert dus van je verlegenheid af te komen, zeg maar. Moet je daarvoor naar Lelystad? Nee, maar dan ga je met z'n allen, met de bus. We hebben een bus gehuurd en uh, zijn met z'n allen naar Lelystad gegaan. En het was echt een fantastische dag met allemaal... Maar wacht maar... even, dan zit er dus een bus vol verlegen mens. mensen. Ja. Die gaan naar Lelystad. Ja, Ach. als je s'morgens vertrekt, uh, is iedereen nog uh, heel verlegen. Maar door de dag heen groeit er toch wat uh, dan uh, schuiven, samen. Dan schuifelen jullie langs de puien in Lelystad een beetje verlegen. En dan... Uh... Nee, we zijn dus naar de Batavia-werf geweest. Hebben dus een, een Wat is dat precies? Dat is een historische scheepswerf in, in Lelystad... waar het VOC-schip is gebouwd. Waar, waar en, is iets verkeerd met Bergijk? Waarom blijven jullie niet gewoon in Bergijk? Uh, het is toch goed om dat niet in je eigen omgeving... in eerste instantie te doen. Waarom niet? Omdat uh, de stap dan te groot is dat je bekenden tegenkomt... en dat kan je dan toch belemmeren zeg maar, in, je, in hoe je je gedraagt. En in, in, in, in de Ik wil de... gewoon ja. blijven praten, hè? want je begint weer te stotteren. ja. Hey. Sta, heb... Waar zit je nou, nou rood te wezen? Waarom staan heb... nou je handen voor je gezicht? <laughs> Komt het weer terug? Ja, kijk maar weer op je blaadje. En, en toen. Maar goed, dan zijn we op in Lelystad geweest. Naar een uh, hysterische scheepswerf. En dan gaan we, gaan we terug in Berghuy. Wat gaan we dan doen? Nou, we hebben bijvoorbeeld ook uh, dat we uh, sprekers uitnodigen mensen die met hetzelfde probleem hebben geworsteld... of mensen die uh, uh, het probleem vanuit een andere invalshoek benaderen... bijvoorbeeld van het aarde. Dus met de beide voeten op de grond gaan staan en goed ademen... en uh, contact maken met de aarde, waardoor je je zekerder voelt. Contact maken met de aarde. Dus doe je schoenen uit en dan ga je in, uh, op blote in een bak staan of zo? Nee, nee, nee. het nee. is gewoon op de grond. Dat, dat, dat, dat, dat, het hoeven... kan ook zeil zijn. Of tegels, het kan ook zeil Of, of tapijt. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Het zou ook met potgrond kunnen, maar dan sta je weer in een, in een, in een pot. Of pakket. Dat zou of ook. Of beton, kunnen. kan ook beton? Beton zou ook kunnen, ja. ja, absoluut. Moet je dan je schoenen uit of niet? Dan doe je je schoenen uit. Eerst in eerste instantie met schoenen uit, en dan later met de schoenen aan. En dan leer je dus om in situaties waarin de verlegenheid je zeg maar overvalt. om. Uh, je schoenen uit nou, te doen. Ja, ja, in eerste instantie dus wel bij ons, want we, we, we, we oefenen. Nou, hartstikke er... bedankt voor dit interview. Ja, u de hoort tij... het luisteren. Ja. Als u verlegen bent, gewoon je schoenen uitdoen. En niet vergeten af en toe eens naar Lelystad te gaan. Nou, hartstikke ja. bedankt. En uh, ik zou zeggen, heel veel sterkte met je vereniging. En als jullie nog eens een ja. uitje hebben, kom er gerust over vertellen bij Radio Berg. Hè? Ja, en ik. Nee, nou is het afgelopen. Ja, tijdje, verlegen muziek. Jij ja, was vroeger ook heel verlegen. hè? Ja, heel vroeger, heel vroeger was ik heel verlegen. Schuchter ook. Schuchter, hè? Ja. Oh. En, hey. nou. kijk kijk, kijk. Kom maar, zij hier. Albert. Ik ga hier even. Jongen, jongen, wat er buiten gebeurt, het is echt niet te geloven. Wat is er? Wat zit je te zweten? Daar, wat heb je een rood hoofd? Daar, nou, wat te uiteindelijk heeft het een enorme. ...uitwerking op mijn lichamelijkheid gehad, maar buiten loopt een, een schennispleger, dat is niet te geloven. Wat is hij? Is-ie in, is in de buurt? Hij staat, nou ga kijken, hij staat buiten, hij staat nu achter die boom maar, jij, maar Wacht even, Albertino, ik wil even, even over de waarschijnlijkheid van wat je nu beschrijft. Oh, een schennispleger die een vrouw in de overgang, uh, Nou, in de overgang, ik, het is dus allemaal weer gaan lopen, dat is ongelooflijk. Ik, ik weet niet of jullie het willen zien, maar kijk, ik heb Ach. nu een witte broek aan en als ik buk... Nou, zeg, het lijkt wel of je op een rood paard gezeten hebt. Nou, precies, maar het is dus weer begonnen. Ik denk, ik ben er overheen. Ik had, euh, zoals u weet... Maar, vond, ja, maar heb, de overgang is toch de... het onregelmatig wordt. Dat, oh, dat, dat weet ik je... niet. Even denk... voor de waarschijnlijkheid. Je wilde zeggen dat de schennispleger, een, een vrouw in de beginnende overgang... met een plakkaat bloed in de witte broek... Nee, het, daarna aantrekkelijk het, zou nee, zijn voor dan het. moet je even goed luisteren. Daarna is het begonnen. Ik kwam dus gewoon, ik fietste hier langs. Ik wou hier heel niet naartoe gaan... Maar ik kijk die man in zijn ogen, hij kijkt mij in. en hij, hij pleegde echt schennis, hoor. Het was echt, De hele dat, tijd. dat kennen jullie misschien niet. Ja, en grof schennis. Ja. En Zonder enige verlegenheid of schuchterheid, gewoon grof schennis. Nou ja, hij zwaaide dus uh, zo'n beetje ermee en uh, hij keek me aan en hij wees er ook op. Want ik keek eerst naar zijn ogen, maar hij zijn laag en dan moest ik lager kijken. En ik zag dat en ik voelde alsof er, ja, uh, ik weet niet of jullie wel eens een, uh, een tuinslang heel lang dicht hebben gehouden. En hem dan opeens loslaten, dat gevoel. Ik heb dat wel. Het water wat er dan opeens uit. Ik heb wel bij mijn geslacht. Als ik nodig moet plassen, dan en moet er ik kwam, heel hard erin knijpen. En dan ja, en, en, en kwam een. Uh... Onder hoge druk. Uh, onder hoge druk te uh, pakken. Kijk, mijn schoen die zit dus. Ja, ja, Albertine. Ja, uh, kan het, kan ik, nou, maar. Ja, die schennispleger ja. ja. zal wel weg zijn. Nou, het is voor mij toch uh, okay. een. Uh, Dag, is, Albertine. Je, je, je weer een vrouwelijk gevoel he, ja. dat ik het nu toch heb. Dus, Ga je uh, dat plakkaat nou maar uit je broek halen? Dus misschien is het nog niet aan de gang. Ik kom ik binnenkort wel weer gewoon Nou, Daar gaan we wij niet vanuit. Daar gaan wij niet vanuit. Ik zal even kijken voor je. Kijk eerst of die er niet staat, want ik ben natuurlijk... special weg. Peer gaat even kijken. Ja, eh. Hey. Nou, uh, nou, Albertine, ik ben blij Staat hij dat... er nog? Ik ga echt niet, anders ga ik hier wel in de hoekje zitten. Albertine, Albertine, ja. ik ben blij dat het uh, weer een beetje beter met je gaat. Ja, ik vind het ook leuk om jou weer even te zien, Toon. Want ja. uh, nou, Peer even weg is, dus dan heb je het briefje gevonden. Ik heb het briefje gevonden, ja. Nou, wist jij wat een kruisje was. Nou, gelukkig had je het eronder gezet. Even een kusje, Ik is he? een kusje, ja. Zo, onder... oh. Albertine, opkrassen! Is die weg? Oh. Hey, hey. Of ik het nog zit even? zelfs op de vloerbedekking. Hey. Sorry, ik ga het wel even poetsen. Wacht, ik pak even wat nee, water. Nee, nee, nee, laat nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat ja. maar. Maak niet, dat ga je. Wat zeg je? Wat zeg je? Oké, okay. uh, dames en heren, uh, dat was het voor vandaag. Naar en ik zeg dus, zoals gebruikelijk, voor alle zieke Deze wetenschappers. En voor alle rondebergeigenaren. We op. Is er iemand hier zout, amme? Of een kurk of zo? Ik wacht, ik heb iets. moet gesteld, het voelt mij ook niet. Tijdje, kun jij een Lysol halen? Ik ben naar bed. ik hoef er niks mee te maken te hebben. Gadverdamme! moet met Tijdje, kun je even een Emily Zolle halen? Dan, dan, dan even... geef jij niks al, maar jij vindt dat heel niet Nee, echt, dat toch? is heel natuurlijk eigenlijk, hè. Het is, Toen, ja, het is niet smakelijk, maar het is wel natuurlijk. Ik zou nu bijvoorbeeld gewoon nog uh, kinderen kunnen krijgen... ondanks dat ik ja. nu uh, 49 ben. Dus toch, ja, ik ja. weet niet... Uh... Maar dan wordt het dan waarschijnlijk uh, een Morgol, natuurlijk. Ah ja, goed. Ja, het maakt mij niet het uit. Is dan. Je gewoon het is natuurlijk uh, smerig. Het is wel heel uh, smerig, maar het is wel natuurlijk. Maar zal ik het hier even gaan poetsen? Want Als je is wil. het is niet goed voor die vloer. Ik ga dit op. Poetjes even. Even. Zal ik iets te drinken Sorry voor dat je? je eens ja, dus, dus mij maar wat de tomaten. Nou, ah, dat ben je nu van de stoel aan het klappen. Wow. Nee, dat was een geintje.